Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Lukt het u luisteren tussen die gezellig in Café in de Italia, met op dit moment uh, Peter Beukelman en uh, Henk?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 dacht ik ja. Mm. Ah, het komt natuurlijk omdat de dollar lager staat dan de euro. Ja, dat, dat ging allemaal heel goed. Hij uh, was eroverheen, leek te stijgen, En in één keer knalde hij naar beneden naar de 6700 uh, eurotjes, om daarna weer uit dat dolletje omhoog te klauteren in een paar uur, ...en weer terug te gaan naar de 7000 euro, waar hij nu een beetje schommelt tussen de 7 en zelfs een piekje bereikt van 7100 euro. En hij uh, ja, swingt daar een beetje tussen dat getal en de 6900 euro. Ja, ja maar dat, dat ene dalletje. Dat was zo echt zo'n heel uh, ja, opvallend dipje. En dat is een all time high. Ja, daar was wat aan de hand. Er is een, een uh, cryptomunt die heet Tether. Maar dat is eigenlijk is dat, uh, een dollar. Dus één Tether is één dollar. Dus er, en er is een bedrijf, dat is geloof ik in Taiwan. En die hebben een aantal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 het maduro wordt. Maar ja, je, je, je hebt ook, om um, uh, terug te komen, op bitcoin in de armere landen bijvoorbeeld In Afrika, daar uh, wordt het ook steeds populair. Daar hoor je ook steeds verhalen dat uh, mensen daar enthousiast aan het uh, minen zijn en uh, ja, met telefoontjes betalen. We vor, vorige week vertelde jij nog over Zimbabwe, dat daar... Uh, ja, die, uh, die maat. Ja, dat uh, de bitcoin daar een uh, old had van uh, 13.000 dollar. Ja, maar dat zijn dan... Ja, dat is dan voor de dollars die in het bankensysteem zaten, die je er heel moeilijk uit kan krijgen.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 Veel, ...veel hoger gaan dan je denkt. En ik ben tot nu toe altijd... ...ben ik te vroeg geweest met het... Met het uh, ...identificeren van de top. Zeg maar. dat, is, uh, ja, dat is heel moeilijk. Ik denk altijd van nou, ja, nou is het afgelopen... ...en dan, uh, ups, okay, dan gaat het nog veel verder door. Ja, maar hoe dan ook... ...of dit uh, dit nou uh, volgende maand komt... ...of uh, volgend jaar... ...het is wel zeker dat hij uiteindelijk wel de 10.000... ...zou bereiken. Ja, dat zei het meester ook. Of, uh... Dat zei hij onder andere...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 Yeah.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 Uh, ja, er hoeft ook maar zo'n ongelukje te gebeuren. en uh, ja, Daar kan het toch eens even dan kan het toch wel raar uitzien. Daar kun je nog rare dingen meemaken, Dus ik zou er niet te veel berekenen, die correctie. Ja. Maar ik, begin, ik begin wel steeds meer om me heen te horen hoor, dat de mensen, uh, gewoon, gewoon hun collega's en zo, die zeggen: well, ja, als mijn salaris binnen is, koop ik meteen bitcoins. Want dan, heb ik, dan kan ik nog langer met mijn salaris. Doen. <laughs>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 Uh, maar wat ik, wat ik hier vooral interessant aan vond, is dat, um, ja, er zit natuurlijk ook weer propagandawaarde in. En uh, een van de dingen, daar wordt natuurlijk de AFM erbij gehaald. Want <laughs> dat, dat is wel mooi, dat er wordt, wordt gezegd van. Eerder waarschuwde toezichthouder, autoriteit, financiële markten, de AFM, al voor deze ICO's. Omdat ze ongereguleerd en daardoor de ideale voedingsbodem voor oplichters zijn. Want we weten natuurlijk allemaal dat. Uh, AFM, die houdt oplichters tegen. Dat is, uh, die beschermt ons. Uh, ja, dat is, uh, dat is een beetje uh, de, me de message van, van dit verhaal. is: Kom terug onder de vleugels van vadertje staat. Kijk eens wat er gebeurt als je in die enge crypto dingen gaat. Uh, je, je verliest zo al je geld. Uh, terwijl dit eigenlijk een klein dingetje is van 318.000 euro. Ik bedoel, er zijn mensen die hebben... Uh, het is, was laatst nog... Uh,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 ...aanzienlijk meer dan deze 318.000 euro. Ja, maar goed, ik ben, ik ben ook als eens door een nepglaas, zoals ze... ...die stond mij mm -hmm. even de ramen komen lappen en Wat? ja... Die wilde, ...die wilde vooraf 20 euro hebben. Nooit gezien. Gaf 20 euro en ja, die, die ramen die werden niet gelapt. Dus ja, dat was gewoon vertrokken, weet je wel. Dus ja, de, de, de AFM die... Die heeft er niks aan gedaan. <laughs> nee, die, die heeft daar niet tegen waarschuwd. <laughs> dat, dat, dat, dat, daar heb je de hoogste percentage oplichters, dus, weet je wel. Van die beunenhaassen. Ja, ja, de AVM uh, hoor je daar niet over praten. En iedere sector zit, al, zit er gewoon bijna ze. Ja, de grootste oplichter zit eigenlijk bij de overheid duurt Die gewoon uh, Uiteraard, ja, die wel een rekening sturen, maar nooit je ramen lappen. Ja. Die daar gewoon ook helemaal niet moeilijk over doen. Nee, die haalt gewoon van je salaris af. Ja.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 Of niet, misschien niet eens zoveel oplichters, maar gewoon mensen die gewoon helemaal niks versnappen... En die denken: van, uh, nou, eh, probeer het wat, geld, uh, is behoefte aan, laat ik een nieuw kontje maken. En ja, dat dat. Ik uh, denk dat dat allemaal gaat mislukken, omdat.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 Euro's Kom. zijn ze het schip ingegaan en dan komt uh, het bericht dat uh, ja, de AFM had al gewaarschuwd voor oh, deze kaart. ICO's. En, uh, ja, uh, als we AFM... nou allemaal zouden luisteren, dan uh, komt het goed. Ja, precies. Yeah, Zelfs dat die instantie, de AFM, die ook de crisis niet zou gaan aankomen. <laughs> ja, ja. <laughs> ja daar dat er staat ook netjes bij de. omdat deze ICO's ongereguleerd zijn en daardoor de ideale voedingsbodem voor oplichten. <laughs> <Ja, okay. laughs> Mooie framing. <laughs> ja, ja.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 En dat, was toch? en dat was natuurlijk ook bij die, die Anders Breivik het geval. He. Die stond daar in politieuniform. Stond die daar, die keren doodschieten op, op het eiland. En die, die rende gewoon naar hem toe. Die dacht dat oh, dat is dat politie. Dit is, uh, dit is uh, veilig. Ja, is... je zou dat voor van natuurlijke selectie kunnen noemen. Maar dat is misschien niet dat, <laughs> dat is een hele grote opmerking. Hier. Je komt er gelijk hard inzetten, Dennis. <laughs> ja, het zijn nog kinderen. Die zijn ook maar zo uh, opgevoed. Ja, zo triest. Triest. Uh -huh. Ja goed, ja. er hadden nog een andere bitcoin berichtje, de ING, die uh, heeft een klant geweigerd die bitcoins voor cash wilde omruilen ofzo. ING doet daar niet aan mee. Nee. IHG mag een klant de deur wijzen die mensen met echte cash afrekenen. Dus dat vind ik ook uh, een, een mooie opmerking. False cash. Ja. cash is geen probleem. Ja. ja nee. bedoelen Echt met echte cash in tegenstelling tot virtuele currencies. Bedoelen, zei die papierreltjes. Dat is echte cash. Echte. Echte cash die door niks gedekt wordt. In plaats maar, um, dit, dit moet je even uitleggen. Dus um, als je hier bij de ING zit, kan je niet even... Na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 Ja, eigenlijk moet je dat mm -hmm. voor weten. Hè, van, uh, ja, kunnen, kunnen we uh, dit doen? Uh, en wat zijn dan de regels? En niet het dat gezegd uh, dat je met uh, allerlei trucks met geld aan komt zetten daar. Want ik wilde ook mijn trucks met 6 miljoen naartoe rijden. En uh, uh, blij dat ja. ik dat nog niet gedaan heb. Want uh, <laughs> anders hadden, hadden <laughs> we uh, ja, dus het alweer. Ja, geweest natuurlijk snot geweest. Nou, het zou, het, is, het zou me ook tegenwoordig niet verbazen als jij met 6 miljoen in cash. Aankomt rijden bij de bank, dat ze daar uh, verplicht zijn om de, meteen de politie in te zaken, dat je meteen meegenomen wordt. Mag je mag niet uitleggen, want als jij op straat rijdt en de politie doet je auto en er ligt 20.000 euro in, dan ja, uh, nemen ja, dat ze er ook gewoon mee en dan, ze, dan word je ook gewoon verdacht. Dus als jij met 6 miljoen bij de bank komt, dan hebben uh, we best kans volgens mij dat ze daar gewoon uh, dat je daar. Ja, om, nou vandaar dat we ook om. met de hebben gedaan. En Brinks, ja, Brinks, die over het algemeen.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 Ja, elke dag. Uh... Als ze we weten dat daar heel veel te halen valt, hebben ze die zes miljoen en zo erin. Hè? Nou, ja, als ja, jij daar zin in hebt om. Uh, stel dat jij uh, bitcoin per keer verkoopt, dan moet je toch uh, duizend keer met mensen afspreken om uh, duizend keer een bitcoin te verkopen. En uh, daar ben je wel verzoek mee, denk ik. Er zijn niet zoveel mensen die ook maar ineens honderdduizend uh, euro willen kopen of zo. We hebben er genoeg van die mensen die dan uh, via de, weet je wel, de drugs uh, bitcoin zeg maar. Uh... <laughs>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 Is verdwenen voor Ja, omdat je uh, bitcoin had gekocht aan iemand die het ging verkopen, aan iemand die er drugs mee zou gaan kopen. Ja, zoiets, ja. Charlie Schrem. Ja, ja. Charlie Schrem, ja. Ja. ja. Dus ja, het zou uh, ook wel zo'n probleem kunnen zijn. Uh, je bent natuurlijk een, in, in Amerika zeker, dan ben je een illegal ja, money, money transmitter. Hè? Hij deed dat namens zijn bedrijf. Uh, Schrem, ja. ja. Ja, dus dat is toch anders. Ja, ik weet niet. Je zou wel een uh, PC-persoon een uh, paar miljoen aan bitcoin, maar dat kan natuurlijk wel.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 Als die, als die dan met 6 miljoen cash bij de bank aankomen, want die, die krijgen dan die 6 miljoen cash. Ja, ja die, die moeten dat weer gaan storten. ook weer gaan storten, ja. ja. En dan krijgen ze ook wel allerlei vragen. Je ja. krijgt boven de tienduizend al vragen. Dus, ja, het is, uh... ja, je wordt mooi in de nauw gedreven. Daar komt in ieder geval op neer. <laughs> ja, nee, cash kan je eigenlijk alleen als je het gewoon kan uitgeven in het dagelijks leven. Ja, zodra het dus dan meer dan wel... wordt dan uh, een half maand salaris, heb je een probleem. Ja, maar begraven in de tuin. <laughs> maar, uh, ja, we hebben nog meer berichten. We gaan even, even vanuit de virtuele wereldje gaan we even naar uh, het medialandschap. Want, uh, ja, dat was steeds breder en groter... Uh, dankzij alle YouTube-kanalen die er zijn. En, uh, ja, de media-waakhond, die... Uh, Waakhond. Heeft... <laughs> ja, het uh, roofdier. Yeah. Die uh, heeft het er wel moeilijk mee met al die YouTube-kanalen. Het was veel makkelijker toen er nog een Nederland 1 en 2 was. Ja, dat gaat over... Uh...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 Zoveel is het ook weer niet. Hè. Ah ja, hoewel, 11 dollar per dag natuurlijk, is nog steeds. Ja, nou, dat is 3000 30 30 dollar per jaar of zo. Ja, ja. Dat wij zeggen joh. Ja, ik, ik wil zeggen, ik heb dan met, met de, de, de Google, uh, de Google reclameinkomst, helemaal niks voor. Ik heb geloof ik in de hele tijd dat vrij radio bestaat, maar 7 euro uh, binnengehaald <laughs> <Ja>. of zo. <laughs> en niemand klikt op die advertenties. Maar met, uh, ik, ik heb een run CPA, dat is dan in Bitcoin. Word je dan uitbetaald uh, Voor de en dat, uh, dat loopt wat beter. Uh, ja, nou, dat is lekker. Cool. Ja, uh, ja, ja. Het maffe van deze toestand bij, bij YouTube nou, is nou dat er een aantal YouTubers zijn. En die gaan vrijwillig gaan ze aangeven met een berichtje voor hun filmpje dat daar sprake is van reclame. Dat zijn product bijvoorbeeld. Of dat uh, sprake is van betaalde samenwerking. En uh, <coughs> ja, ik vind het altijd zo raar. Met, de overheid doet altijd panisch over reclame. Het moet allemaal aangegeven worden, ik weet wel vroeger, ik heb de hele tijd geen televisie gekeken, maar dan had je bij de ster tussen de reclames door, had je zo'n zo Lisa You dingetje, en dan na de, voor en na de reclamebox zat een duidelijke afsluiting, een begin en een afsluiting, zodat je wist dat met het een reclame Ja, met Luukie inderdaad, wat alles dan, uh, ik weet niet, is Luukie er nog? Of, uh, nee, hij nee, is het, al, die je, inmiddels nog dood. Uh,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 In propaganda, ja. Inderdaad, ja. En, da en dat kost je eigenlijk gewoon het meeste geld. En niet die wasmiddelenreclame uh, die, die ervoor zit. Dat zal uh, ja. ja, ja, ja. worst weten. Maar deze YouTubers die gaan zelf reguleren. Ja.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 Dat ja. het internet overschrijdt die landen allemaal. Dus dat is natuurlijk nou, heel het probleem. Dat is omdat... niet helemaal het juiste woord, maar ja. <laughs> het probleem voor hun. Ik denk altijd ja. met ze mee. Ze zitten sowieso ja. al daarmee te worstelen, ook met Google. Het was toch zo dat dan ze wilden ook mm -hmm. een gedeelte van de Google-omzet eigenlijk, die is eigenlijk geboekt in Europa. Als je het aan Europese klanten laat ja, zien, dan ja. is het eigenlijk Europese omzet. En er moet ook Europa belasting van betaald worden. Ja, ik ben benieuwd hoe, ver hoe ze dit. Uh... Er ja, um, zijn natuurlijk duizend een manier om eronder uit te komen ook. Maar dat is nog iets heel anders. Hè. Uh, wat er nu gebeurt is eigenlijk... Uh, ...dringt de Nederlandse overheid gewoon in de, in, in de ruimte... ...en in het beleid van uh, YouTube. Kijk, dat is nou het verschil met uh, Nederland 1 en 2. Dat is zeg maar iets wat in de handen van de overheid al was. Ja. Hè. Dus en nu uh, heb je eigenlijk een nieuw medium. En dan... Ja...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 maar dat wordt toch niet gemeld allemaal, die dingen. Nee, en nou, bij de wijdoor de, ook. De wereldwijd door is één grote reclame. Wordt nooit dat gemeld? Ik denk wel dat het gemeld wordt. Nee, ik zeg ze zitten daar uh, mensen komen daar een boekje promoten en een film promoten. En, uh, en die bandjes die daar staan, die zijn daar voor promotie. Dat is toch allemaal reclame. Ja, maar volgens mij wordt dat allemaal aangemeld. Dat wordt allemaal door de media be, bekeken. Want ja, maar, niet we zijn ons. er ook wel eens voor beboet. Dan, dan is er zo'n programma die, en die gebruiken een, een, een Black -and Decker boormachine. Eh, al te overduidelijk. En die hebben dat niet vermeld. Daar zijn we als boetes voor geweest, volgens mij. Van dat, dat heet dan inderdaad sluikereclame.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 Nee, maar het ja. effect is natuurlijk minder. Hè? Want uh, als mensen het niet doorhebben dat dat daar alleen maar staat omdat ze ervoor betaald krijgen, dan denken ze misschien dat het er staat omdat zij denken dat de koopman zo'n goed merk is. Ja. En dat is natuurlijk. Uh...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 om u te beschermen uh, en de, uh, moeten wij zeggen van de overheid om u te Schermig beschermen. Kopen dat, dat is ook, weet je. dat die cookie wel, uh, die, die, die, hm. uh, die cookie, die wel websites tegenwoordig worden, wat ook dan ja. zo genaamd uh, om ons te beschermen en, uh, ja, de bedoeling is dat je, je enorm bescher beschermd voelt door de overheid. Dat is volgens mij het, het, het onderhuids wat doel. Wat kan nou gebeuren als jij. Uh, van het ergste dat er kan gebeuren, is dat iemand gewoon naar die winkel gaat en een pak dokter Roetker gaat en komen. En ja, sorry. Ja, maar daarom is het ook juist zo ideaal om dat te gebruiken om, zeg maar, om je zogenaamd tegen te beschermen. Dat kan nooit fout gaan. Er kan namelijk niks gebeuren. Dus het kan nooit gebeuren dat het helemaal fout gaat, en dat je dan. Nee, hey, jullie zouden mij toch beschermen. Want ja, er is eigenlijk geen echt risico. Dus het is juist mooi om dat jou gaan zeggen, ik bescherm jou tegen de verschrikkelijke sneeuwman. <laughs> dat lukt altijd, want die staat ja. niet. Ja, ik bescherm jou tegen Satan. Dan eh, kom je ja. de kantoor kantoor met een schrikbeeld. Hè? Er is er is een man en die heeft van pakken pak <laughs> de kooimons in zijn huis. <laughs> ja, dat is net zoiets als die Chinezen die dan melkpoeder kopen, die mogen dan niet meer dan één pak per persoon per dag kopen of zo. Eh, dan worden we ook allemaal beschermd ergens tegen. Terwijl je denkt van, ja, waar dan tegen? Want eh, alsof de supermarkt dat dan niet wil verkopen of zo, alles wat ze willen hebben. Of niet aangeleverd ja, krijgen of zo.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 bij zich en toen, toen uh, zei die carrière nog niet meer dan één per persoon hè en <laughs> toen had ik gelijk het idee ik was met nog iemand anders laat wij ook nog even twee pakken kopen <laughs> verkopen door aan die Chinezen het ja, ja, ja. dat, dat vraagt me inderdaad af als je een neger bent mag je wel twintig uh, pakken of zo <laughs> nee, ja maar ja, ik zei, zei al meteen te denken om een webshop te beginnen, ja, ja, ja. En gewoon op te kopen en alleen maar dat te verkopen. Maar ik wil me afvragen, in de Tweede Wereldoorlog was er een run op tulpenbollen, hadden ze toen niet last met tulpenbollen, Mani? Uh, dat, dat, <laughs> nu hou je twee periodes dus door elkaar ja. heen, joh. Toen hadden ze toch ook tulpenbollen in de Tweede Wereldoorlog? Uh, ja. ja, in ieder geval bloembollen. Ja, ja, ja, ja bloembollen, ja. Nee, maar goed, oh, ja. Je de verkeerde bollen hebben. Nee, het, het ook, uh, nou ja, in de Tweede Wereldoorlog was het, en uh, de Duitse bezetter, maar daarna ook wel de Nederlandse overheid. Ik heb al met ouderen erover gehad en zo, hoe die schaarste was. Mm. Maar er waren echt afspraken over en er waren die consumptiebommen uiteindelijk ook voor. Consumptiebommen voor de tulpenbollen consumptiebolle. Ja, om, eh, dat, uh, omdat uh, alles was gewoon schaarste en ja, je wil gewoon voorkomen dat mensen echt honger lijden om onder het eentje gewoon uh, de hele schappen zit leeg te roven. Oh, maar daar heb je prijsmechanismen voor. Uh, ja, alleen. het is, dan gaat het worden. De prijs gaat omhoog. En dan zorg, dat zorgt ervoor dat mensen niet gaan hamsteren. Ja, standaard-libertarische kennis. Ja. Ja, net als wanneer er een maar, zeg maar, overstroming is of een orkaan. Ja. en uh, dat jij niet de prijs van het water omhoog hebt, van de benzine. dan gaan mensen uh, allemaal een hele tank volgooien en. Uh, denken ze kan maar beter een uh, voorraadje ja. aanleggen als het toch niet extra kost. Als, als het meer kost, dan gaan ze pas nadenken over hoeveel heb ik nou echt nodig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 je lost schaarste, schaarste niet op door mensen te, zeg maar, dat soort controles op te leggen. Maar door het prijsmechanisme werk te laten doen. Ongeacht of het leven, Juist als het levensbedreigend is, is het belangrijk om dat mechanisme werk te laten doen. Ja. Je moet zin, niet, ja, ja, dat je moet zin, niet ja. libertarisch zijn en het dan opgeven als het echt, het echt belangrijk ja. wordt. Ik ben een, het... Ja, ik ben nog geen libertariër meer. Nee, ja. nee. Dat, ja. <laughs> daarvoor ja. ja. nee, in. Ja. Uh, jij pleit er eigenlijk voor dat Hitler het voedsel verdeelt, omdat het dan eerlijk gaat. Dus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 En uh, jij wil dan dat, die, dat, dat de overheid, dus de fascistische bezetter, uh, dat, soort, dat soort dingen gaat opleggen. Ja, ah, ja maar zoiets heet, zo heet dus ook gewoon gezond verstand. Nou, nee, dat is juist geen gezond want... verstand. Dat is juist een enorm verbreid misverstand, omdat mensen niks van economie snappen. Ja, en ja. Over, oh, dus, sorry, dat is natuurlijk wat mensen meestal bedoelen met gezond verstand. Nee, want, uh, want wat je krijgt, je krijgt enorme boekenprijzen. Uh, dus het komt wel erg juist Goeithel. daardoor <laughs> ja en, Het enige wat er nu in Venezuela allemaal gebeurt, dat, dat proberen ze dit ook ja ja, ja dus ook woekerprijzen. dan gaan ze de prijscontroles in portra ja. WC papier en uh, en, ja. en trouwens hij was, het was aangekondigd door uh, Geuring, hè die had in de de Nee, nee, nee, die had aangekondigd een jaar voor de hongerwinter, dat hij aangekondigd uh, bij de, zeg maar, de Prinsjesdag van de Duitsers, zeg maar. De equivalent daarvan had hij aangekondigd dat er als er. honger... Prinsjesdag. Ja, goed, maar het was tijdens de, het, het, aange... het, was het bespreken van de Miljoenen hun, hun, hun Noten. Ja, oké. Okay. Um,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 Nee, dat is een standaard verhaal, want dat heeft ja, Stalin natuurlijk Ja, dat zou ik net zeggen, ook, hebben we zo ze ook gedaan, in Oekraïne. Ja, dus ook gezegd van ja, die landbouwcollectivisatie die werkt eigenlijk niet, maar daar kunnen we niet toegeven. Dus gaan we alle voedsel maar bij de Oekraïners weghalen. Mm. En als die dan omkomen van de honger, ja, pech. Dat is gewoon gezond verstand. Ja, ja, ja, ja. Hij wilde natuurlijk voorkomen dat er woekerprijzen ontstonden. Ja, ja. dat, ja, dat, dat is dat, dat serieus ja. gezegd dan: mensen gaan lopen handgrijpen. Nee, ja, dat zijn twee verschillende dingen. Dus daar kunnen we heel cynisch <laughs> over doen. Ja. <laughs> het, is Heel eerlijk lach, op, het is gewoon lachwekkend als je, als je die ja. artikelen daarover gelezen hebt hoe dat in elkaar steekt dat, uh, ja, dan. Dat zeiden ze ook van mensen gaan lopen hamsteren en dan hebben ze bij de anderen niks te eten precies hetzelfde ja. Ja. dat was het hele verhaal van die gulag van die, van die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 Ja, en dan, ja, dan krijg je, krijg je, je koffietekort. Plus dat die hogere prijzen, die roepen ook extra aanbod, komt er dan bij. Hè? Want, want mensen die van, uh, op een grote afstand van de toch... natuur wonen... ...die, die wordt het opeens winstgevend om koffie te gaan brengen naar het gebied waar het tekort is... ...omdat de prijzen daar hoger zijn en ze daar wat aan kunnen verdienen. Heb je uh, ook gehad dat mensen dan uit het dorp verderop, als je dus geen prijskontroles hebt... ...dat mensen uit het dorp verderop of als de stad verderop een paar jerrycans vol met benzine gaan tanken... ...en het dan daarheen gaan brengen om het met winst te verkopen...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 bijna twee, twee keer zoveel bieden voor een bitcoin daar. Omdat ze dan geld hebben wat... Eigenlijk gebruiken ze dat ATM. Omdat, je, omdat de, de geldautomaat daar niet werkt. Ja, maar nou, dan gaan we, het, gaan we nog even een bruggetje maken naar de medicijnen. Want er is een medicijn... Hij is behoorlijk duur, een pilletje. En de linkse partijen die zeggen... Haal ontwikkeling medicijn weg bij de fabrikant. Ja, een medicijn is te duur. Ja, en het, de ontwikkeling van medicijnen moet in de toekomst genationaliseerd worden. Ja, dat is echt een geweldig idee, dat is nog nooit uitgeprobeerd. Ambtenaren kunnen natuurlijk perfect op de vraag en de aanbod op elkaar afstemmen en uh, die maken geen winst, dus dat is sowieso goedkoper dan als die het doen. Ook gewoon common sense. Ja, Ambtenaren zijn niet geïnteresseerd in uh, geld verdienen of zo. Terwijl veel naar Michael Moore gekeken of Die <laughs> ja. met zijn bootje naar Cuba ging. <laughs> ja, die al, die al die propaganda trapte. Het gaat over, over, ook over start-ups. Dus ze zijn, ze zijn Nu zijn het vooral start-ups die een nieuw medicijn zijn ontwikkelen. Maar als zo'n bedrijf je uiteindelijk in handen belandt. Van een grote Zuid... die het geneesmiddel naar de markt brengt en haar winst meemaakt... Winst, winst, winst. Vuile, vieze winst. Vinden de initiatiefnemers het niet meer dan normaal dat de overheid voorwaarden stelt? stel je voor uit. dat mensen de winst daar maken om iemand anders beter te maken. Hè? Dat moet je natuurlijk ja, niet hebben, ja. want dan hebben, ze, dan hebben ze een reden om, uh, om medicijnen te gaan produceren. Ja, en nog meer mensen beter te maken. Godverdomme, nee. dat moeten we echt niet willen. Nou, winst is er natuurlijk vies voor al die linkse graan ja, ja. die in huizen van 1 miljoen wonen. Maar het is ook wel grappig ja. dat ze dus zeggen van dat, dat, dat die grote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 en hoe de overheid dat op heeft gebroken, terwijl dat het inderdaad ook wel veroorzaakt werd door, uh, door ja, alle regulering. Zelf gemaakt en daarna zelf weer opgebroken. Het is een typische strawman-achtige. Uh, straw dat is net als het slavernij, dat ze dan in Amerika zeggen van ja, de overheid slavernij heeft en uh, Dat is en ja, de eigen wetgeving. Ja, ze hebben ook die wetten gehandhaafd om die slaven terug te brengen. Dat, uh. ja. En dan hebben ze Kamerlid Sharon Dijks, h.p. van vindt dat het politiek de schimmige onderhandelingen, de gaten in hm. regelgeving. En lelijke trucs die farmaceuten uithalen om zoveel mogelijk te verdienen. Moet Ik hoor aan... weer een hoop projecties <laughs> over Dijksmaar. Ja, ja van GroenLinks constateert dat medicijnen geen luxe hebben zijn, maar voor veel dat mensen Dat denken heel veel mensen. Heel veel mensen denken dat er dan... ja. medicijnen een luxe hebben zijn. Ja. Die door farmaceuten in de, de stortcontainer gegooid worden. In plaats van ze naar patiënten te brengen om zoveel mogelijk geld te verdienen. Ja, vraagt wel wat voor die mensen Ja, Het is wel goed, dat ze, het is maar goed dat ze geen bedrijf gaan herinneren. Want... <MBA> <Eso received andnicas> <atever> <tragen traffic>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 Dan de geen enkel bedrijf gaat dan investeren in dingen op de markt brengen en onderzoeken. En dan wat zodra jij het, als jij getekend al het geld in onderzoek. En als je gaan verkopen, dan gaat de overheid gaat het gesubsidieerd aanbieden. Dat jij je kosten niet terug kan verdienen. Omdat dus het, het, het, zij het, gaan dan bepalen wat een redelijke prijs is. Net als met het WC-papier in uh, Venezuela. En uh, ja, ja, als dat, als dat een re reden wat volgens hun redelijk is onder de marktprijs ligt. dan betekent gewoon dat het niet krijgen is. Je ziet gewoon dat ene van van de de iets is. als iets genationaliseerd wordt. Dan wordt er niet meer geïnvesteerd. De overheid investeert niet. En dat zie je met de olieindustrie in Venezuela. Dat hebben ze gewoon niet, eh, niet in geïnvesteerd. Want zij zien dat werkelijk als een melkkoe.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 Nee, dat is ja, natuurlijk ja. een kwalijke zaak. Ja, maar wat er bij die cirkel ook gebeurd is, dan komt er een hele commissie en die gaan hem helemaal lopen demoniseren dan. En die gaan er allemaal, gaan al, en het zijn allemaal mensen die de oorlog uh, Irak hebben goedgekeurd en Afghanistan en uh, die hebben 6 uh, trillion dollars aan, uh, aan twee oorlogen uitgegeven die, er in, in duizenden doden hebben geresulteerd ...en een nog slechtere eindsituatie dan een brinssituatie... ...en die gaan dan heel erg lopen voeteren op die schrekkel... ...omdat die de, de prijs van dat medicijn omhoog doet. Terwijl zij ook uh, nog uh, verantwoordelijk zijn voor de wetgeving... ...die ja, het mogelijk zij, maakt dat hij duizenden zoveel vraagt. Het is dus ja. een heel toneelstuk. Ze is dus een heel toneelstuk op te voeren... met allemaal virtue signaling van... Uh, nou, ...wij zijn hier weer om jou te beschermen onderdaan... ...terwijl zij er gewoon zijn om de onderaan te naaien... ...omdat zij de wetgeving... Uh,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 had hij in een cirkeltje van uh, vertrouwen kunnen zijn. Dus ja, maar juist ik, op... ik, ik, ik heb wel uh, een theorie over waarom hij dat heeft gedaan. Dat ze dat ze ook zo openlijk naar buiten hebben gebracht... en alsof ze er gewoon trots op zijn... en zonder gewoon uh, excuses aan te bieden en gewoon scheid aan hebben. Dat ja, kan dat ook een signaal zijn naar potentiële investeerders. Dat jij gewoon daarmee laat zien van... Hey, wij snappen hoe dit werkt en uh, wij, wij, wij doen dit gewoon, wij zijn, we laten ons niet gek maken... wij runnen dit het bedrijf gewoon zoals het hoort. En uh, uh, dat je daarmee een signaal anders, geeft aan, uh, ja, klopt ja voor iets anders hoor. Hm. Uh, dat dat je daarmee een signaal geeft aan de potentiële investeerders en uh, weet je wel, mensen, aandeelhouders van. Uh, uh, Want ik zou, ik zou dan, als ik zo'n bericht hoor, zou ik denken van nou, dat, is wel, dat zou ik meer gedraigd zijn om in zo'n bedrijf te investeren.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 In zijn omgeving dat allemaal reproduceert. En ja. allemaal mensen in de gordijnen jaagt. Uh, om zich heen. Zou me niet verbazen, in ieder geval. Zo u lijkt het me wel. Ja, het is in ieder geval iemand die. Uh die wel een beetje dat soort dingen opzoekt, ja. Die Griekse naam, hoe heet nou? Milo. Milo, ja... Ja, dat is ook zo iemand. Ja, die had een boek en die moest nog uitgebracht worden. Maar hij ging heel veel herrie maken en heel juist conflict opzoeken. En daardoor ging de sales van zijn boek, dat nog uit moest komen, het ging dus, ja, uh, dat de pannen uit. Ja. Er werd uh, steeds, uh, ja, de, de vraag naar zijn boek werd steeds hoger ho ho terwijl dat boek nog moest uitkomen. Ja, maar dat is ook zo grappig van die mensen die dan echt maar helemaal uh, protesteren en uh, weet je wel, dat haalt ja. je media en uh, ja, dat verkoopt hij alleen maar meer boeken van dus dat is fucking dom eigenlijk dat is gewoon een beetje stricent effect ook toch ja. ja, maar het is gewoon een bestaande strategie en dat is, uh, in de jaren tachtig had je dat ook met, de de Shock uh, dus dan ging je juist uh, zeggen van, nou, in dit album zit achteruit gedraaid de tekst <lacht> van verheerlijk wordt, mensen gingen als gekken gingen ze die cd kopen ja, <lacht> terwijl je die niet eens achteruit kon draaien, weet je wel <lacht> Maar gewoon, ja, dat soort dingen, dat spoedt gewoon de prijs op. Ik weet nog wel dat ik was vroeger in de metal en had je dan Carnival. Dat was zo'n band en ja, die ging. Race worden. dat ging vol racistische teksten en noem maar op. En dan was er een nummer over Jesus Hitler. En ja, en bij de concerten stond altijd Antifaat protesteren en ja. Je vraagt je af of Dat er alleen maar populairder van, weet je wel? Ja, die werd alleen maar populairder. Ja.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 Maar die laten zich ook meeslepen. Dan krijg je een beetje groupthink. En dat krijg je natuurlijk... Die gaan elkaar overtreffen van... Uh, kijk, mij is nog meer... Uh, en dat ja. zie je natuurlijk bij die uh, rechtse, rechtse, rechtse types ook. Dat ze dan, mm. zeg maar... Uh, ja, de ene die gaat... Wie kan de hartstikke grap maken over, uh, over joden in de, de overgooien, weet je wel. En mm -hmm. dan uh, heb je er altijd een paar dat een beetje te serieus nemen. En uh, ja... Ja, en, uh, en dat, so dat gaat ook niet meer. Ik wel schoort van Kiss, die band... Die altijd met hele beschilderde gezichten hadden. En die hadden heel eng uiterlijk.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 Ja, dat ze dan hmm. helemaal niet zo stoer zijn, zeg maar. Ja. <laughs> ja, dat zo'n imago kan ook al een keer last worden natuurlijk, wat dat betreft. Uh, nou, ja, je had wel peer pressure. Ik had, ik had vandaag nog vanmorgen, vanmorgen nog last van een uh, heel fanatieke hoofd aan de deur te doen. <laughs> en dat ik geen interesse had. We hebben bij de vette een soort partiek, hè? En uh, wij staan bovenaan, en dan daarna gaan ze dan uh, volgens al die belletjes daaronder drukken. Maar goed, een kwartier later ging ik dus naar beneden. Uh, ze hadden eerst bij mij aangebeld, en een kwartier later ging ik naar beneden. Dus stonden, stonden ze daar nog te bellen? Stonden ze daar nog voor die politiek <lacht> te bellen? <lacht> maar ja, ze gaan gewoon door, hè? En, uh... <lacht> ja, ja, dat kan ook op zich wel waarderen, weet je wel. Dat mensen gewoon uh, daar te geloven en daar gewoon voor gaan. Ja, er was wel een groepsdruk achter, en toen ja, kwam de straat op, en er zat de hele straat op met je, hoofd was. Mm -hmm. overal zag je die, ja Overal zag je twee mensen, weet je wel. Maar je, de begrijp, je hoofd was begrijpen vaak wel, want dat is om vervolgd te worden door de overheid. Ja. Ja, uh, dat, wat dat betreft kan je best wel, uh, ik heb het ook wel eens met ze, gewoon, ze gaan staan praten, maar dan kan je best wel een bruggetje slaan. Uh, ja, maar je moet ze je hoofdwas noemen. Wat dan word je meteen gecorrigeerd? We zijn je getuigen, niet je Jehovahs. Je <lacht> <lacht> dus, uh, Noem je eigenlijk... dat, het, het was dat ik geen tijd had, want ik moest naar mijn werk. Waar anders had ik zo wel uh, even gesprek met ze aangegaan, maar een engel naar libertarisme proberen te uh, kweken. Maar, uh... Ja, gewoon mee gaan Terug even <lacht> Ja, terug even <lacht> ja. Maar goed, we ja, moeten even verder uh, met de berichten. Oh, um, toe, oh, sorry.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 Je spreekt jezelf tegen Nee, het kan wel <laughs> zo lijken. Maar natuurlijk, en, en, en wat kan zo lijken? Wat kan zo lijken? Dat, uh, nou, dat, uh, heerde, dat het linkse hier uh, een poging waagt tot uh, heerschappij over de medicijnenmarkt. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, ik heb, ik heb hier zo'n idee bij van. Hier is een enorme lobby getrekt natuurlijk. Uh, Elk elke land wil het Europees geneesmiddelenagentschap hebben, net zoals ze allemaal uh, Europol willen hebben en het uh, de, de tribunaal en de ESA. En dus, er zit altijd een, een getouwd trek. Mm. En ja, daar worden, daar worden, net zoals bij de FIFA, worden daar, uh, ja, wordt daar gewoon voor betaald, denk ik.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 Alleen Amsterdam, Kopenhagen en Milan gingen door naar de tweede stemmingzone. Daarna viel Kopenhagen af. En de twee overgebleven steden behaalden in eerste instantie evenveel stemmen, waarna werd geloot. Dus dat was dit laatste loting dan. Dus, ja, loting. Dat weten we van de FIFA. Dat is helemaal eerlijk.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 dan gaan ze er weer iets nieuws bouwen voor zoiets. Maar goed, die verhuren ze aan een Europese instantie dat weer van belastinggeld <laughs> <Ja>. wordt betaald. <laughs> ja, het gewoon weer rondpompen <laughs> ja. van geld. Dus sturen dus, uh, is allemaal <laughs> geld naar de EU en dan volgens bouwen ze heel gebouw. Dan gaan ze dat lekker duur verhuren aan de EU die, en dan volgens die, wat, wat eigenlijk gewoon wij ook weer betalen.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 Ik denk dat ik bondkanker krijg van zoveel sigaren uit eigen doos. Maar, maar daar komt de industrie dus niet eens bij. Het zijn alleen maar, het zijn alleen maar ambtenaren die met elkaar praten. Dit. Over medicijnen, mm. die ze die geen van alle maken. Of Nee, <laughs> dat gaan ze binnenkort pas doen, hè? dat maken. <laughs> <laughs> daar gaan ze het over hebben. <laughs> nu gaan ze alleen nog klagen over de andere mensen die wel iets produceren zou ja, zij dan hey, zo hey, beter zouden kunnen. Nee, Goed dames en heren, we gaan even van uh, Amsterdam gaan we helemaal naar Parimaribo. Want daar staat een bank om op uh, omvallen. En dat is de DSB. Hey, ik heb de herinnering op. Hè? Ja, ja, ja. Dus, dus het gaat niet over de bank van Deriseri ja, want die zit inmiddels in de Uyko. Een ICO bedoel uh, ik. Het gaat over de Surinaamse Bank, is dus afkort de, uh, ja, de DSW. Uh, toevallig uh, ja, zelfs de naam. Maar goed, dat is niet de Nationale Surinaamse Bank heet. Nee, nee, nee. Het is geen uh, centrale bank, helaas. Nee, de NSB bedoel ik. Maar. Oh, de NSB, ja. <laughs> ja. inderdaad. Dat zal wel de, de centrale bank Suriname nou zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja. <laughs> nee, het gaat over een uh, gewone, gewone bank. En die. Uh, ja, die die staat op ontvangen. Ja, Dat is natuurlijk een wanhopige toestand. Hè? Er staat dat de centrale bank van Suriname probeert met mannenmacht de paniek onder spaarders weg te nemen. Ja, Als er, als er iets niet lukt, dan is het met mannenmacht man paniek onder spaarders wegnemen. Nee, zo van, oh nee, help, alles komt goed hoor. Als ja. wij kijken dat het, het werkt komt, dan dat het allemaal aan elkaar stort. Uh, oké. Okay. <laughs> Volgens mij is voor nou, hun de beste strategie, is gewoon helemaal niks te zeggen ofzo. <laughs> binnenkort een, een bringswagen aan met 6 miljoen euro, dus uh, hoef je hoeft echt geen zorgen te maken. <laughs> Ik denk dat daar mensen wel, wel, wel meer goud hebben en zo. Hè? Wat denk jij, dat mensen meer geld hebben? Nee, meer in de goud zitten dan... Uh... Oh, daar. Ja, want nou, als je ja. dat daar natuurlijk ook aankomt, zal het wel redelijk makkelijk te krijgen zijn. Misschien maakt, het, uh, ja, maakt dat dan niet eens zoveel uit als zo'n bank omvalt. omdat ja, mensen vertrouwen er toch al niet over. Het is meer in ah, is, waar men helemaal met het... de bank werkt. Ja, nee. Dat zou katastrofaal zijn, omdat iedereen gewoon, als de, als de pinauto-bindetaling het niet doet bij de Albert Heijn voor een uur, dan zijn de mensen al van, wat krijgen je maar nou? Maar wat is er precies aan de hand in de Schirame dan?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 Dan ga ik niet zeggen, ja schandalig want hij is ermee naar het cas hij is, uh, met de de had casino het gewezen. Ja, dat, is, uh, dat interesseert mij niet wat hij ermee doet. Het gaat bijna om de muisjes leeggehaald. Dus ja, zeg maar, ik wijs juist mensen er altijd op van, ja, je moet niet klagen waar ze het aan uitgeven. Maar het feit dat het van jou gestolen wordt en dat jij er dus niets meer over te vertellen hebt. En niet over de precieze keuzes die ze ermee maken, want ja, dat is, uh, daar heb jij niks mee te maken.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 Dat mensen niet uitvinden dat er, dat er geen goud meer is. Dus uh, ja, dat werkt een beetje tegenovergesteld. Eigenlijk is de vlucht naar voren. Wat straks zegt de overheid: we garanderen tot one million euro's. One hundred billion dollars. <laughs> ja, en dan zoiets: oh, nou dan hoeft er geen bankrun te plaatsen. dat is het allemaal veilig. Maar ja, ze zijn natuurlijk toch bezig die bankrun helemaal af te schaffen. door contant geld af te schaffen. En dan, uh, ja. Ja, dan ben je er ook vanaf. Opgelost. Negatief rente invoeren. Ja.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 ja, uh, is, dat, is dat een conversatie van ja, moet je toch via het systeem gaan of niet, want meestal worden onderdrukte de onderdrukken de onderdrukken wanneer men dat wil proberen dus het is, het is uh, ja, het is moeilijk dus wat, wat we nu gewoon doen via het programma Freedom Vibes is dat we dus gewoon informatie verschaffen we doen gewoon een informatieverschaffing en dan kijken we hoe, hoeveel effect het heeft en dan kijken hoe het zich ontwikkelt maar het is, het is nu toch even moeilijk om te zeggen Ja, nou, je noemt even Freedom Vibes, maar dat is jouw uh, jouw programma hè ja, ja het is tv programma, uh, we zijn pas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 hele hele uitdaging. Maar we zijn bezig Oké, ga wat het wordt. Maar ik heb je even erbij gehaald, omdat we uh, ja, tijdens het uh, babbelen net uh, noemden toevallig de, de, de Surinaamse bank, de, de DSB. <laughs> nou, wij in Nederland hebben ja. ook een uh, DSB gehad, <laughs> dat is de Dirk Scheringa-Bank ja. en die, uh, die ging ook op zijn god. <laughs> oh. <laughs> <Okay>. <laughs> maar uh, vertel, hoe, hoe gaat het in Suriname er dan toe, uh, financieel gebied? Dus...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 Gewoon altijd zeggen dat altijd alles goed is... en dat er nooit een probleem is. Dus als ja, je ja, me... Juist het moment dat iedereen naar de, naar de pinautomaat rindt. Juist, juist. Dus, dus als je me vraagt... Ja. wat is de financiële toestand hier? Nou, dat kan ik... als ik het vanuit die hoek moet beantwoorden... Dan zeg ik... Johan, geen probleem. Geen probleem. Het is een paradijs hier. Het <laughs> gaat geweldig hier. Weet je? Er is geen reden tot dus paniek. Het. Er is geen reden tot paniek. tot paniek. <laughs> iedereen hier rijdt... dure auto, grote huizen... iedereen eet vette steak... elke avond... I zo, zo goed gaat het hier. Dat is vanuit de omgeving. Maar als ik nu vanuit de gemeenschap praat. Ja.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 is nog eenmaal zoals het is. En dat um, is dus een van de problemen die we ook hebben met het systeem. De mensen die, die, die de waarheid die echt ervaren van, ik ga het niet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 Oh, Zover ik weet, want de overheid heeft er gelijk op gereageerd... ...maar het laatste nieuws is, is dus... ...ja, dat er niks naar gaat <lacht> <lacht> Dus, ja, ik kan, je, ik kan je niet echt een duidelijker antwoord geven dan dat, Johan... ...want ik ben ook afhankelijk van de informatie van deze ja, mensen. Het ja, ja. lijkt Nederland wel. <lacht> ja, ja het, is, het is overal zo. Ja, jullie hebben, hebben, hebben natuurlijk nog steeds bouters, hè. Ja, wij hebben dan... Uh, ...Rutte, die lacht ook altijd alles weg... Ja.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 Ja, ik weet niet. Misschien ook wel ik uh, 500.000 mannen man, denk, denk, ik ook. Ik kan het niet. Uh, maar die, je hebt wel, men is bezig met OneCoin. Maar OneCoin is niet uh, te zijn wat het te OneCoin, zijn. dat is toch zo'n uh, pontiescheme uh, van alweer een tijdje geleden. Ja. Is, is hij gewoon weer terug van weg geweest of zo? Ja, klopt, klopt. Maar nu zijn is, is een groep mensen hier bezig met te pushen. Maar men heeft volgens mij al, al horen dat het niet echt te zuiver te is. Uh, maar die, die Bitcoin, dat is wel bekend hier zo. En je hebt die, die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 Dat uh, die bonifane helemaal niks waard is. Ik weet niet, hoor je nog wel eens wat uh, van, vanuit Venezuela? Of, uh... Nee, wat, wat die cryptocurrency betreft niet. Wat ik wel kan zeggen is dat de trek van Venezuela naar na Suriname wordt, wordt wel steeds meer en meer en meer. Uh, ja, je hebt, je hebt veel Venezolanen hier. Um, die die veel aan de producten. Um, uh, die, die, die mannen zien je niet. Maar je ziet eerder die pro, maar ja, we zijn ook wel. Maar wat cryptocurrency et cetera betreft, nee, ik kan niet echt uh, zeggen dat. Op. Ik weet alleen nog slechter gaat slechter gaat in Suriname. Goed, ja. Hm. Nou ja, om nog, nog een beetje positief af te sluiten is er ook goed nieuws. <laughs> in Suriname? Ja. Uh, ja, moet ik even denken. Nou, okay. nee, kijk, het is, het is hier, het, het voordeel dat je hier wel hebt, is, en dat, dat is wel echt zo. Is je, je kan... Um,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 Andere partijen vinden dat zij aan de macht komen. Maar... Maar jij vindt gewoon dat de macht weg moet. Ja, ja. ja. <laughs> ter ter ter Terug ja, bij de mensen ik... zelf moet zijn. Hè. Ja, klopt. Maar weet je, ik vind die verkiezingscampagnes altijd zo grappig. Want het lijkt altijd een beetje op het voorprogramma van die UFC fights. Hè? Weet je, iedereen bluft, iedereen dead, iedereen dead. Alleen <laughs> maar sensatie en Maar goed, eerlijk gezegd boeit het me niet zo allemaal. Maar, maar het heeft wel natuurlijk invloed op mijn op leven.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 ik heb gewoon eerlijk gezegd zoals het naar hier toe ja, gaat we, we hebben een goed, goed beeld denk maar, ik uh, <laughs> ja ja <yeah. laughs> nee maar check uh, check freedom ik zal, ik, ik zal zeker die aflevering ook voor je sturen naar het kit en dan laat ja, je hem ook ja nog even is. de website voor de, voor de luisteraars de, de de website waar kunnen ze jou uh, beluisteren en zien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 en de derde ging over uh, universele vrede. En er uh, komen nog leuke topics. Echte leuke topics komen er nog. Mooi. Oké, Sean, <laughs> yes, Jij ook succes? Ja. ja. Uh, Doei, succes. Doei. Yes. Nou ja, goed, we hadden het in ieder geval over de Surinaamse Bank en uh, we hadden ook nog eventjes over de ECB. Nou is het een bruggetje zo gemaakt naar Guy Verhofstadt. Hij is er opgedoken in de Panama Papers. Nee, niet in de Panama Papers. De Paradise Papers. Paradise -papers. Oh, we nieuwe, nieuwe, nieuwe pe er zijn weer nieuwe papers uit hè. Ik ben een beetje dyslectisch. Inderdaad, is, uh, ik begin met de uh, Paradise Papers. Ja. Dat is uh, net een soort paradijs als dat paradijs in noord Korea waar je met de metro niet heen kan, weet je wel. Je ziet ook echt zo'n fotootje bij van Guy Verhofstadt met een roze achtergrond. En Je hij eigen. schildert met zijn handen een vergezicht. Oh. <laughs> nee, hij heeft, hij heeft zijn handen zo uit elkaar. Want zoveel geld heb ik in offshore constructies <laughs> geparkeerd. <laughs> ja, maar dat, dat, ik heb het bericht al gezegd goed te lezen. Uh, nadat ik het er gewoon uh, meteen als reflex had gedeeld van Guy Verhofstadt. En uh, volgens mij, uh, ja... Um,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 Ja, hij is bestuurder van een bedrijf en daar krijgt hij, uh, hij 60.000 euro per jaar. Dus dat zou een soort afbetaling kunnen zijn. Een soort uh, quit pro quo heet dat geloof ik in het Latijn. Ja, ja dat hij dan uh, zeg maar dat mond overhoudt. Uh, maar ja, als hij gewoon daar bestuurder is en dat bedrijf, dat bedrijf doet dat gewoon omdat heel veel bedrijven dat doen.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 Doel van zijn. Ik zou zeggen, dat is de reden dat of dat uh, erin zit. Uh. Dat ja. kan. Dat weten ze natuurlijk niet. Maar dat, dat zou wel naar zeer waarschijnlijk een zeer waarschijnlijke verklaring dan uh, ja, nou, wat zou hij er anders doen. Gered te worden, ja. Want, ja, Ik weet niet wat voor bedrijf het is eigenlijk. Extra. Rederij. Rederij, ja, nou, volgens mij heeft hij, is hij geen uh, schepenbouwer. Dus. Uh, <laughs> Nee, je zou zeggen dat uh, hij... Uh, <laughs> <hij uh, zijn zijn uh, sollicitatiegesprek zal misschien gaan zijn. Ik weet het schip daar staat op koers te houden. Oh, we zijn een rederij. Nou, <laughs> mm. kunnen we u goed gebruiken. Als het schip zingt, dan uh, weet je wel... Uh... Ja, je moet bellen. ja, dan ja, dat is was het nog net zo'n kapitein ander verhaal. als de Italiaan toen. Wat, wat, wat? Dat is hij net zo'n kapitein als de Italiaan toen, denk ik. Dat is ineens zo van <laughs> ja, nou, ga niet helemaal goed, ik ben pleit, later. <laughs> ja, jullie, uh, ik zie jullie straks wel bij de bar. <laughs> <laughs> nee, maar er is nog zo'n hmm. ander verhaal ooit, van, ook Europese politici. Wat was dat nou ook weer? Die, uh, dat was in 9 uh, to 5 van een Griekse bankier. Die, uh, die had een enorme jacht en daar wa waren ook al die Europese bobo's waren daar aan boord geweest. En dat waren onder andere Europese bobo's die de rederij regelden, uh, regulering voor de rederij in Europa regelden. Hmm. En uh, hij had een uh, hele grote rederij, die Griekse, Griekse bobo had daar groot belang in. Ja, dat is uh, heel toevallig, ja. Dus, uh, ik zie rederijen, dan moet ik gelijk daaraan denken. Nou, gaan we gaan snel verder. Um, ik ga even naar Zuid-Korea toe.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 Want uh, anders hebben we een probleem. Ja, als je een boerderij hebt en je hebt maar koeien. en dan. Uh, ja, op een gegeven moment dan, uh, we zijn er steeds minder koeien. en dan heb je ook steeds minder melk en steeds minder vlees. Dus dan moet je toch gaan zorgen dat die beesten zich een beetje voortplanten. En uh, dus noodzaak moet je er gewoon. Uh, zelf zo'n zo, zo, zo, zo stier bijzetten. Uh... <lacht> die stier die op zo'n plastic nepkoe gaat. En... <lacht> dat, dat doen ze nog niet bij ons, maar ja, je weet het. <lacht> dat niet. zit er aan te komen. We verplicht uh, zaad doneren en. Uh, ...verplichte draagmoeder worden met een loterij. Dat ze gewoon uh, een keer, elk jaar gewoon 10.000 mensen uit de loterij trekken... ...vrouwen tussen de 22 en de 30... ...die uh, een kind moeten dragen van de staat. Dat doet een, dat een beetje aan het gewoon... du Duits, uh, Duitsland denken. <laughs> Duits, Hitler, Hitler Duitsland die hadden toch ook zo'n... Uh, uh, ...die zangeres is van, Abba, die, die, die zingeres van Abba is daaruit uh, geboren. Dat uh, de, hadden ze super Oh, de haare... Lebensraum. Ja, Lebensborn. Levens... Nee. Lebensborn, oh, okay, ja. ja. Maar dat ja. Maar het ja. is... Uh... Maar dat ging echt om uh, blond haar, blauwe ogen. Ja, Ja, dus, uh, yeah. dus dit is uh, gewoon het ouderwetse uh, doorfokken. Ja, uh, ja, maar, wij in Nederland maar ze vond, hebben daar een geen blond haar en blauwe ogen. Dus, uh, <laughs> waarschijnlijk zijn ze heel etnisch homogene Koreanen willen ze ook hebben. Ja. Maar wat ik wel ja. apart vind is hier dat de crude marriage rate, the annual number of marriages per thousand people, was vijf en een half last jaar, compared to uh, 295, uh, toen de statistieken begonnen in 1970.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 Dan zit je ineens met zo'n kind en dat is toch niet de ideale situatie als je dat vooruitzicht hebt. vroeger was het zo van, zei, uh, we hebben het over de, de, de oma van mijn oma zeg maar, in die periode, of de opa van mijn opa. In die tijd was het zo dat je uh, kinderen nam, dat was een verzekering van een goede oude dag. Ja, dat is in Afrika en in nog steeds hè? Ja, je had twintig kinderen en tien uh, de dood en uh, je had er tien over en die gingen dan voor jou zorgen als je oud was.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 ...je land, weet je wel... ...dat je ja, maar... daarvoor uh, echt aan het knallen bent. Er zijn veel kinderen weer een zeven... ...dat is een soort graadmeting ja. nou, ...kijk eens hoe vroom ik ben, ik heb hartstikke veel kinderen. Want, uh, nou, nou, ja, ja. want moslims doen het bijvoorbeeld... ...nog steeds voor het geloof, hè? Dan, uh, nou, ja. daar lopen de kinderaantallen terug. Dus ja. dat is ook, het is echt... Uh... Maar er is wel, wel een hele sterke correlatie iets. met welvaart. Ja. Dat is ja, waarom ja, zeggen ja. dat de bevolkingsgroei, zeg maar, uh, die nog steeds flink toeneemt, die gaat op een gegeven moment pieken. Op uh, 11 miljard of zo. En daarna dus wachten ze dat het stabiel blijft of afneemt. Mm. Omdat overal waar het een bepaald niveau van welvaart bereikt wordt, daar gaan mensen gewoon veel minder uh, voortplanten. En dat niveau van welvaart is op steeds meer plekken. dus is alleen nog in de hele arme landen. Hoe armer land is, hoe meer, de, hoe meer mensen zich voortplanten. Er is een enorme geboortegolf uh, gaan in Afrika bijvoorbeeld. In, uh, en uh, juist in de armere landen. Het heeft, wel, het heeft wel, denk ik, uh, heel veel met vrijheid uh, te maken. Ik, bedoel, ik heb een slager gehad en uh, hij koppelde dit echt aan zijn... Nou, het, het waren een koppeltje, zeg maar, bij ons uh, hier in de buurt. En dus zij koppelde dat echt aan een, een, een, een vrijheid dat ze geen kinderen hadden. Want dan konden ze gewoon meer op vakantie. Huh? <laughs> maar uh, hun... hun, uh, uh, hun uh, uh, dit verhaal kwam eigenlijk uh, ongevraagd uit. Hen. Alsof ze het zeg maar uh, ook aan mij moesten verdedigen of zo. Ja, maar dat, <laughs> dat, uh, dat is ook uh, in de, ja, niet overal, maar in de, ja, dat is ook wel iets waar je uh, op aangesproken wordt op een gegeven moment. Uh, ja. Als je een bepaalde lezen, vooral vrouwen, maar überhaupt ook, uh, ook als man, zeker als je uh, wel uh, als je getrouwd bent of samenwoont al jaren, dan mensen toch op een gegeven moment. Uh, zeg maar,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 Allerlei dingen, propaganda... Ja, dat is, de, is allemaal de, wel zo. Dat is ook allemaal wel kut. Maar als je het kijkt, vergelijkt met een paar jaar geleden... ...hebben kinderen het natuurlijk wel een stuk beter. Het is veilig, ze hebben gewoon te eten. Ze worden met meer uh, autoritair opgevoed. Um, ja, op ze bepaalde, bepaalde vlakken. Op bepaalde vlakken, maar ik denk overal dat dat gewoon wel netto... Zou, ik zou niet uh, willen ruilen met een kind van, uh, zeg maar, dat ik drie honderd jaar geleden geboren werd. in plaats van Nee, maar dat geldt ook...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 Ja, ja, dat ze zelf ja. daarmee geïnductrineerd zijn, dat dat goed is, dat ze zelf vier waren. Maar het, en het, het dat het kind, kind het niet als goed ziet, denk ik. En ja. of het, het kind ervaart dat als een, als een, als een, als een last. Als een, wat, wat een ramp is het, is het leven. En die zit aan de ritaline enzovoort. En als ja, je, je wordt het, natuurlijk als zelf wijsgemaakt dat het eigenlijk voor je eigen best wel is. En dat, dat zeggen mensen allemaal tegen elkaar. Maar ergens voel je toch ook wel dat dat niet zo is.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 Als je wel gepland bent, weet je, want da daar, daar kunnen ook gewoon ontzettend veel dingen missen. Gewoon uh, ouders die zich bepaalde rechten van het kind uh, toe gaan eigenen, omdat, ze, nou ja, het is hun keuze, weet je wel. Uh, Een beetje vreemde, vreemde connectie, die zie ik niet helemaal. Nee, nou, uh, het, het, kan, het kan gewoon ontzettend uh, scheef gaan. Uh, dat je, het heeft soms je de verwachtingen van hebt, kan het tegenvallen. Terwijl als jij zomaar een ja. kind krijgt... Uh, dan is het wel vanuit nou, zo lang leuk. Terwijl ja. als jij er drie jaar mee bezig bent... dan... Uh, ja. ja, hij heeft kut, hij de En de samenleving <laughs> uh, heeft net afgesproken... Hè, dat wij geen uh, kindjes meer van de rots afgooien. Dus je zit er dan echt mee. Ja. Ja, ik weet het altijd dat er uh, ook onderzoek gedaan... naar de invloed van, uh, het invloed uh, van kinderen op je geluk... Op je geluk.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 En wat het raar is dat, dat uh, kinderen, uh, Ik weet niet of je wel eens film Idiocracy gezien hebt. Ja, die ja, heb ook ik net aan ook het, uh, Dat het een laag opgeleid iets is geworden voor kinderen. Uh, die krijgen natuurlijk de <laughs> kinderbijslag. En, de, en um, ja, die denken er niet zoveel over na. Maar ja, maar juist... Dat is natuurlijk ook dom. Als je mensen gaat belonen om kinderen te nemen met 150 of weet ik voor euro per maand. Of per kwartaal. Ja, wie, de, wie, wie laat zich daardoor beïnvloeden? De meeste ja. arme mensen in de samenleving. Want als jij uh, huisarts bent en je vrouw is de accountant...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 Maar er zijn ook mensen die worden daar hitsig van. Dat is goed voor de fertility index. Ja, en die vinden het ook gewoon leuk om een kind ermee te pesten. Van, nou, ik heb... Uh...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 Zeg maar te gaan trouwen en zich voort te planten. En uh, hmm. dat is nou, net niet helemaal een nationaal voorprogramma, maar het zat er wel in de buurt, zeg maar. En uh, vanaf zijn geboorte wisten ze al dat, dat ze een kans had om dat te bereiken. En hebben ze dat ook gewoon uh, gestimuleerd. We gaan uh, naar denken dit. Ja, ja, een beetje eugenoitica-achtig. Trouwens uh... nog even terug te komen op die uh, radar uh, van daarnet. ik uh, <laughs> heb artikel, het artikel gevonden. Het gaat over een bankier Latsies. En uh, die heeft uh, een bail-out gekregen van de EU.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 even een uh, politieberichtje. We moeten even zo'n uh, tune doen van politie. Ja, ik zat ook aan het denken dat zo'n geluidje van een alarm of zo uh, dan uh, een keer. En dan du nu -du, -du, du politiebericht Want okay. hebben we hebben elke week wel een politiebericht. Ja, ik heb hem in mijn uh, single-apparaat ook nog niet aanstaan, maar die, die hmm. heb ik. Doen echt zo'n politieberichtje Politiebericht, Politiebericht! Dat is een, oh, dat is nou een leuke ja. ja. Nee, politiebericht. Vertel uh, uh, Dennis.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 En toen is er een vechtpartij uitgebroken en uh, nu zijn ze onderzoek aan het doen om ja. uh, te kijken ja, ja, ja, wat er precies ja, is dat gebeurd. Gehoord. Ja, ja, ja, ik heb dat gehoord, ja. Dat is, dat, uh, dat is helemaal final. En het is ook opgenomen op de bodycam, dus ik zou het wel ja, leuk vinden ja. als dat nog naar buiten komt, maar dat is nog niet gebeurd. Ja, ja, ja die bodycam is ook naar buiten. Ja? Komen. Oh, dat ga je dan even. Ja, ja, ja, ja dat is echt een wild west. Ja. Ja. ja. ja, want die ah, dus geven ze ook niet op, die gaan alleen maar escaleren. Hè? En als je er dan twee tegen elkaar zet, ja dan... Uh... <laughs> We zouden hadden een wet, we zouden ooit in 87, was dat voor het laatst gebeurd, zo'n soort gelijksituatie. situatie toen hebben ze allerlei wetten ingevoerd om dat te voorkomen, want toen in uh, 87 waren er allerlei dooien bijgevallen en zo. Toen, uh, li toen liep ze ook nog echt op kaart te schieten, maar toen hebben ze allerlei wetten ingevoerd en nou ja, dit, schijnbaar heeft dat heel lang geholpen, maar ja dit, uh, het was bij dit geval zo dat één had zich niet volgens uh, de officiële WG aangemeld ja. en daardoor wisten de andere partijen er niet van. Nou ja, want je hebt dan, dat is wel een intern uh, bureau zo wat dat allemaal checkt en, ja, ze niet, ja, en Dat uh, is uh, dan uh, in een andere buurt zitten ofzo. Ja, dus ze moesten uit elkaar gehouden worden. En het werd dan allemaal ingelicht en iemand heeft dat niet doorgegeven en daardoor kon deze situatie gebeuren. Ja, maar ze is... gaan nou weer een commissie oprichten <laughs> en iemand zal wel weer van profiteren oh, en dan komt de raadsverwijzen man, en et cetera, et cetera, et cetera. Een betere communicatie. Ze dus worden weer lekker gegraaid. Ja. Maar het is...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 ...met de ja. doelstelling om de grote vis te vangen. Ja, ja. ja. Allee, je ook je ook zelfs in de Koude Oorlog in Nederland... ...met de beweging waar dan uiteindelijk de SP uit voorkomt... En, zeg maar, de, de communisten en socialisten... ...dat bestond grotendeels uit de informanten. Hm. Je, je had allerlei... ...voordat de SP er was... ...had je allerlei kleine socialistische partijen in Nederland... Eh, ...die allemaal van elkaar afgescheiden waren... ...en die bestond van 90% uit de informanten. Het, wat ik ben dan vraag ...zijn het dan hm. informanten die proberen...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 Die wat uh, minder extreem nee, is de om zo te zeggen. Laat het ook niet. Nee, <laughs> de ja, eerste twee. Denk ik ook niet, de ja. eerste twee. Nee, het, was, ja. het was met uh, het doel om het in kaart te brengen. Ze wilden weten wie uh, de socialisten waren. En, ja. Ja. Uh, maar toen bleek uiteindelijk dat het, dat het allemaal informanten waren. En er staat er af en toe een uh, radicale gek tussen. Me. Ja, was, uh, maar uiteindelijk heeft het wel geleid tot de oprichting van de SP. Dus. Ja, nee, hebt je hebt inderdaad ook wel uh, agenten-provocateurs. Ja, de um, Chris Kent wel, zeg maar. <laughs> ja, Die, uh, ja. En, uh, vaak is denk ik dan ook uh, de doelstelling gewoon te kijken wat er dan gebeurt, uh, zeg maar. Yeah. Ja, dat is een beetje ongestookt en het loopt uit de hand. Dan heb je natuurlijk weer een excuus om... Uh,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 Dus dan, uh, toen kwam ik in het plakboekje. <laughs> oh, shady okay, hoor. Ja, want... Nou ja, dat is wat ze doen, weet je. Gewoon een beetje de mensen in kaart brengen. En... Um...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 Oi <laughs> oi oh, <boy. laughs>